1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De advocaat van Ernst Janssen Steur wil geen reactie geven... op de berichten dat de neuroloog werkzaam is in een ziekenhuis in Duitsland. De advocaat schrijft in een e-mail aan de NOS... dat hij zijn opmerkingen bewaart voor in de zittingszaal. De directeur van een ziekenhuis in de Duitse plaats Helbron... bevestigt aan een lokale krant dat Janssen in dat ziekenhuis werkt. De ziekenhuisdirectie wilde niet ingaan op vragen van de NOS. In Nederland loopt een omvangrijke strafzaak tegen Janssen Steur... Onder meer omdat hij zijn patiënten vertelde dat ze ernstig ziek waren, terwijl dat niet zo was. Bij een woningoverval in Breda zijn een agent en de bewoner van het huis vanavond gewond geraakt. Tijdens de zoektocht naar de overvallers werd de motoragent neergestoken. Hoe de gewonnen eraan toe zijn is niet bekend. De politie heeft na de overval twee mannen en een vrouw opgepakt. Politie en voorbijgangers hebben bijna een uur lang niets gedaan... om de slachtoffers te helpen van een verkrachting. Half december in de Indiaanse stad New Delhi. Een studente van 23 lag bijna een uur lang ontkleed en bloedend op straat. Dat zegt haar vriend, die ook werd aangevallen. De vrouw overleed later in het ziekenhuis. De zaak leidde tot massale protesten in India. De politie in Amsterdam heeft in een sloot bij een sportpark een Kalashnikov gevonden. Dat gebeurde tijdens een zoektocht naar sporen van de schietpartij van vorige week zaterdag in de staatsliedenbuurt. Bij de schietpartij werden twee mannen in een auto doodgeschoten. Vitesse mag op 31 januari niet voor eigen publiek tegen Ajax spelen om de KNVB-beker. Dat heeft de rechter in Arnhem bepaald. De rechter stelde tijdens een kort geding dancefeestorganisator Q-Dance in het gelijk. Dat bedrijf houdt twee dagen na de geplande wedstrijd een groot dancefeest in het Gelderdoom En wil meer tijd om het feest op te bouwen. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Ook komende dag overwegend droog en bewolkt. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Truppsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. Dit is de tweede uur. Tot twee uur zijn wij uh, bij u. En uh, wij, dat zijn professor dr Bart Roep van het LUMC... het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is diabetoloog... Uh, hoogleraar daar in Leiden. En uh, hij weet alles van uh, diabetes. Vooral type 1, maar ook type 2. Dus al uw vragen over diabetes kunt u het komend uur aan hem stellen. En er wordt heel druk getwitterd en gemaild en gebeld, volgens mij ook. Uh, dus even kijken. Nou ja, laten we maar gelijk even naar een beller gaan. Meneer Van den Berg. Ja, dat klopt. Goeienacht. Uh, nou, ik heb een vraag aan die uh, diabetoloog. Uh, ik zit op de grens van pillen slikken en insuline. De insuline komt er binnen een half jaar aan. Maar ik zit nu erg te twijfelen of ik dus type 1 heb of type 2. Want uh, ik ben dus wel iemand geweest die altijd veel beweging gehad heeft. En die altijd een laag gewicht heeft gehad. Ik heb, ik heb nu zelfs ondergewicht. Ik weeg maar 57 kilo. En ik ben 1,80. meter 80. Hm. Dus ik dacht bij mezelf, hoe zit dat dan precies? Ja, de kans, type 1 of type 2? Ja, de kans is heel groot dat uh, als eerst gedacht wordt aan type 2... maar dat er toch een langzame type 1 is van de diabetes. En ik weet niet hoe lang geleden u de diagnose heeft gehad. Maar... Dat is vier jaar geleden. Ja. Met metformine ben ik begonnen. En nu zit ik op metformine en glimepiride ja, nee, dat zijn dus middelen die de, de werking van de insuline uh, bevorderen. Dus dat zijn de middelen die je voor type 2 geeft. Uh, mijn advies zou altijd zijn, zo snel mogelijk insuline. Want als het type 1 is, is dat de manier om je eigen eilandjes uh, te beschermen. En, uh, maar kunnen ze dat niet gewoon vaststellen als ze nog een, beetje, nog een keer onderzoeken? Het is echt heel lastig. Zeker als... Uh, uh, uh, want naarmate we ouder worden, komen er allerlei... Aspecten bij die veel meer uh, vaker voorkomen bij type 2 diabetes. Uh, Insulineresistentie bijvoorbeeld, hè, dat je slechter op insuline reageert. En uh, dat zie je ook zelfs bij type 1 diabetes die ouder zijn. Dus het is echt best moeilijk. De, ik kan mijn collega's niet verwijten wat dat betreft. Maar ik weet zeker dat er heel veel mensen rondlopen die de, de diagnose type 2 kregen en de behandeling van type 2. En een langzame type 1 hebben. En, uh, okay. en ja. Uh, meneer Van den Berg, ik, ik stel nog één vraag even namens u. Want kan, zitten er ook nadelen aan uh, gelijk insuline spuiten, of heeft dat alleen maar voordelen? Nou, voor het behoud van de eindjes heeft het alleen maar voordelen. Vandaar dat het mijn advies is. Ik begrijp heel goed dat het wel een, een, een levensverandering gaat betekenen... op het moment ja. dat je moet gaan spuiten. Ja. Maar mijn, mijn lieve schoonvader doet het ook. En, en die is prachtig ingesteld daardoor. Dus het, het, het helpt goed de symptomen te onderdrukken. Beter nog dan pillen in veel gevallen. Maar het is voor type 2 vaak zo'n laatste stadium. Dus ik kan me goed voorstellen wat mensen er tegenaan hikken, maar voor het voor zeg maar bestrijden van de ziekte... en voor het uh, uitstellen van uh, enige complicaties, mocht die er zijn, is het echt goed. Ja, en nou is het bij mij zo dat ik als ze dood ben, mag voor dat prikken. <laughs> en uh, het tweede is, ik heb dus uh, bijna geen last van die suiker, dat is gekker gekke juist. Het enige waar ik veel last van heb, is veel plassen, dat is het enige. Ja, nee hoor, dat is ook een, vind ik een belangrijk criterium. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van leven. En als dat ja, een reden mocht zijn om het juist, niet te willen ja. doen, moet je het ook vooral niet doen. Dat is heel persoonlijk. Ja. Maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat u er tegenop ziet. Nou moet ik wel zeggen: er zijn de nieuwe generaties insulinepennen. en de naaldjes zijn zo klein. en de, en de sensoren en de pompjes ja. worden steeds mooier. dat zelfs op de schoolpleinen mensen soms jaloers kijken naar al, de, al die nieuwe gadgets die er zijn. Dus wordt wel wat aangenamer. Je kunt ook met je iPhone je waarden doorspelen naar je behandelaars enzovoort. Dus het is niet alleen maar misère, maar ik kan me het heel goed voorstellen en het gaat om u, dat u zich er goed bij voelt. Ik zou er bijvoorbeeld graag een chemotherapie voor over hebben. Nou, dat zou ik juist bij iemand als u nooit doen. Dan, dan nee, wordt nee, u nog ziek. Nee, dat, het is, het is, dat is een beetje het probleem van de, uh, het middel en de kwaal. Uh, het is, uh, de kans dat je daarbij ernstige bijwerkingen krijgt... is zo groot dat als u verder goed in het vel zit... en goed beweegt enzovoort... is het absoluut een slecht idee om je aan dit soort uh, experimentele therapieën uh, te, te onderwerpen. Absoluut niet. Dat, zijn echt, dat is ook een beetje de zorg die we hebben in Brazilië. En dat is ook niet voor niets dat in Brazilië die studie is gedaan... met Amerikaans medicijn. Uh, daar waren de regels iets, iets soepeler van, van dit soort experimenten. In Nederland zou dat gewoon niet, niet toegestaan zijn. Meneer Van den Berg. Ja, dus ik, ik ben echt... Uh, het wordt voor mij dus echt insuline, de toekomst. Uh, dat durf ik niet te zeggen, hoor. Het kan best zijn dat u nog heel lang uh, met, uh, met pillen uh, zelfs... Uh, maar je zei net wel, dus het, uh, als het één is, als dan kan het type best 1 zou zijn, zijn. Maar dat kan ik natuurlijk niet uh, via de telefoon uh, bekijken. Maar, maar u kunt ik, uw huisarts Ik zit over de grens van de waarde al. Dus die, die, ik zit op de maximale waarde. En dat helpt dus nu niet meer. Ik zit nu al op uh, gemiddeld 7-1. Nou, dat is nog heel mooi, hoor. Dat, uh, dat, is, dat, dat haalt 80% van de mensen niet. Dus dat is echt heel mooi. Maakt dus maar u ze zegt tussen... wel dat ik naar die insuline toe ga binnen het half jaar nu. Dat zou kunnen, maar dat is erg persoonlijk en dat kan ik niet op voorhand uh, voorspellen. Er zijn ook mensen die met type 2 diabetes die, die levenslang met pillen goed in toom te houden zijn. Sterker nog, er zijn ook mensen die spoten uh, vanaf uh, heel jongs af aan... die nu niet meer spuiten en juist aan de pillen zijn. Dus het, ja. kan, het kan soms uh, verkeren. Ik ben heel blij dat u uh, gebeld hebt. Ja. Ik ben ook blij dat u gebeld heeft. Dank u ja. wel. Okay, nee, Berg, ja, Goeienacht. Ik ga eens even in de uh, mailtjes duiken. Ik kan nu al zeggen dat ik niet alle mailtjes kan behandelen het komend uur. Dat, dan weet u dat vast. Uh, we gaan, er zijn mensen, er zijn vrij veel mensen die complimentjes mailen. Dus dat, dat is mooi. Ik ga er eentje van voorlezen, volgens mij. Uh, is dat wel een mooie? En dus, ik, weet, ik heb het niet helemaal kunnen lezen, maar dat gaan we dan nu doen. Uh, beste radiomakers, beste dokter Roep. Ik ben diep geraakt en ontroerd door de laatste 20 minuten van het interview met dokter Roep. Uh, die ik toevallig hoorde zojuist. Mijn dochter van 15 heeft 10 jaar dia diabetes type 1. Te mogen weten dat een zo bevlogen en zo goede onderzoeker als dokter Roep... met zoveel liefde en menselijkheid zijn missie voelt en vormgeeft... is zeer ontroerend en geeft me heel veel moed. Want wat was... Want wat een opgave is het voor haar om diabetes te hebben en daarmee om te gaan als opgroeiend kind. Dag in, dag uit, meten, prikken, meten, prikken, meten, prikken. Altijd en altijd weer, nooit vrij. En steeds de dreiging, en meer dan dat, concrete aanwijzingen van complicaties. Ik heb geen directe vraag, ik ben alleen maar diep dankbaar voor de steun die ik voel. Uh, in de woorden van dokter Roep, die zo met compassie en bevlogenheid... spreekt over zijn missie om mensen met diabetes te genezen. Dat geeft zoveel moed. Ik hoop dat jullie hem dit willen laten weten. Hij verlegt voor mij en voor onze dochter een steen in de rivier. Hartelijk dank voor dit interview. En dokter Roep, heel veel dank voor wat u doet. In diepe dankbaarheid en achting, Pauline Post. Dat is wel een heel mooi mailtje. Ja, dat komt wel aan bij iemand die emotioneel incontinent is ja, zoals zo. ik. Ja, nee, ik. Deze mevrouw zegt een paar hele belangrijke dingen. Ten eerste, het is niet alleen de patiënt. Het hele gezin heeft diabetes. Dat, dat, dat is iets wat veel mensen gaan onderschatten, wat de impact is. En wat, daar moet je ook zo voorzichtig zijn met het met het uh, tromroffelen. Daar ben ik ook echt wel waakzaam voor. Maar toch, wat die mevrouw ook aangeeft... het andere aspect, de, de hoop. Hè? De, dat, er, dat er licht is aan het einde van de tunnel... dat het loont om zo goed je best te doen. Het is, dat zijn de twee aspecten... die. Uh, het voor mij uh, als, als een, uh, een, uh, een drijfveer maken om, om deze mensen nog meer te kunnen bieden. Ja. En, en dat idee van, en dat lijkt mij echt verschrikkelijk... want dit was een meisje dat dus op vijfjarige leeftijd diabetes kreeg... en dat ze inderdaad elke dag daarmee bezig is. Dat je nooit een dagje vrij hebt van nooit. diabetes. En altijd maar meten en spuiten. En die angst, dat, dat zwaard van Damocles dat ja. boven je hangt. Maar ik heb zelf ook kleine kinderen. Ik kan me zo goed voorstellen dat je niet rustig slaapt... Dat is, het, is, het is echt iets wat voor mij uh, een enorm goede motivatie is... om uh, die 3000 vakantieuren die ik nog heb staan niet uh, te benutten. Ja. Want dat, het is gewoon... Ik, ik, ik, ja, we hebben haast. Ja, kan me voorstellen. Goed. Uh, mijn vraag zegt uh, uh, mevrouw Van Kampen. Die schrijft, uh, gaat niet zozeer om diabetes... maar vooral over het uh, introductiegesprek. Er wordt gewezen op het hellend vlak tussen altruïsme en het masochistische karakter... waarop Bart Roep zich als wetenschapper bevindt. Nou, hebben we het afgelopen jaar gezien... wat iemand als Diederik Stapel allemaal heeft verzonnen en hoe diep de wetenschap kan zinken. Dergelijke uh, situaties hebben zich ook voorgedaan in Rotterdam. Wat doet Bart Roep zelf om de wetenschap zuiverder te maken? ofwel hij het niet doorbreken... en ziet hij de huidige manier van wetenschap als ideaal? Als vooraanstaand wetenschapper zou hij juist nu... zijn positie moeten gebruiken... als iets wat hij als postdoc niet kon om zich in te zetten om de toekomst van wetenschap te vormen. Vriendelijke goed. Ja, ik dan... Nou, ik kan deze mevrouw geruststellen dat het voor mij uh, dagelijkse kost is... om mijn uh, jonge fellows uh, van uh, de, de, de, de, de waarden die, waar de wetenschap van afhankelijk is te doordringen. Het is zo belangrijk dat je gewoon... Trouw blijft. Er is niets ergers voor een wetenschapper dan de boel verlogen. Daarmee doe je afbreuk aan je hele bestaansrecht. Het vervelende is, als ik mij als shot ook die missie moet aanmeten, dan kom ik niet aan mijn echte werk toe. Ik, ik, ik probeer vooral uh, mensen erop te wijzen uh, hoe belangrijk het is om eerlijk te blijven en ook om negatieve uitkomsten. Op te schrijven. Dat is ook iets wat heel impopulair is. Maar dat scheelt weer andere mensen een hoop werk. Een andere manier. Maar dat zijn de vijanden? Ja, maar ik wil mijn vijanden natuurlijk niet. Het is, het is, ik, ik wil ze natuurlijk niet uh, zand in de motor uh, gooien. Uh, wat ook heel goed werkt, naar mijn idee, is dat je. Uh, een kleine groep mensen in je team hebt zitten. Dat je goed inzicht hebt in wat er gebeurt. Dat, dat je iedereen goed kent. Dat je ze goed kent, dat je goed aandacht geeft... dat je weet welke proeven er spelen... dat je weet welke problemen er zijn. En... en uh, dat, dat zijn echt heel belangrijk. En dat je dus heel laagdrempelig en toegankelijk bent voor, voor je mensen. Dat ze elk moment je kamer kunnen binnenstappen... met, een, met liefst een, een, een eureka-moment... maar ook met een, met een probleem of een negatieve data. Want als, ze, als je ze dwingt om alleen maar te presteren... wat in veel omgevingen, in, in, in Amerika en in, zo... en in, in het Verre Oosten helaas ook heel veel voorkomt... dan... Creëer je gewoon een, een, een, een, een concurrentie op basis van de beste prestaties en dat, dat is niet goed. Het dat gaat onzuiver. om. Het, en moet het systeem veranderen, want dat zegt hij. Ja, ik vind dat een heel moeilijke discussie. Ik schrik er altijd ontzettend van. Ik vind het, ik vind het zo. Uh, ja, ik, ik moet u bekennen dat ik heel vaak uh, artikelen lees waarvan ik denk uh, dat daar klopt iets niet en ik ben de eerste om daar uh, ook weer om uh, de zeg maar. De, te whistleblowen, te klokken luiden. Maar ik denk toch dat in de meeste gevallen... Het, vaak sta, zijn die fouten zo overduidelijk uh, te zien... dat het gewoon pure vergissing zijn. We zijn ook mensen. Hè? Mensen moeten niet vergeten... dat ja, afgezien van de, de, de drang naar faam... dat we ook gewoon fouten kunnen maken. De, dat is gelukkig nog bij mij niet voorgekomen. Maar het is heel normaal dat je een ja, artikel... Ja, maar ik heb, geluk, ik heb het is dus niet zo voorgekomen dat ik een artikel moest terugtrekken... Ja, ja, ja. omdat ik bijvoorbeeld één controle was vergeten... of het verkeerd om, uh, uh, verkeerd om had geïnterpreteerd. Dat is nog niet voorgekomen. Maar het is voor veel mensen heel moeilijk om het te doen. Mijn, mijn uh, mentor René de Vries heeft ooit een artikel teruggetrokken... wat ik zo stoer vond. Omdat er een, een verontreiniging had gezeten in een van de, de preparaten. En, dus we konden het niet... Herhalen. Het stond Want, al in? Het stond het... al in een heel chic blad. En toch heeft hij voor, aan het plein publiek gezegd... jongens, uh, vergissing. Is daarna nog goed gekomen? Nou, het gekke is... je zou denken dat daarmee deze man immortal fame heeft... Hè, en, en dat alles wat hij doet dus betrouwbaar, uh, betrouwbaar is. En het tegenovergestelde is vaak het geval. Mensen denken, oh, dus zal de rest ook wel niet kloppen. Uh, ja. We dat, even... dat is niet eenvoudig te repareren. Nee, dat snap ik. Uh, even naar de, de tweets. Natasja Schadema zegt maar: Type 2 diabetes is te genezen door een tijd lang streng te diëten en te drinken, staat het? Te te Dit volgens een studie in de VS en dan gaat het nog door met volgende: graag zijn er graag, want er zijn diverse studies met cohorts die wel succesvol zijn. Ik, misschien dat er nog iets tussen zat, maar in ieder geval, hier kun jij vast meer van maken dan ik. Nou, het, ik ben eerlijk gezegd niet een type 2-diabetoloog. Ik ben eigenlijk een immunoloog, een afweerdeskundige. En dat is, dat is waarom ik zoveel met type 1 bezig ben. Het is wel zo dat je uh, vroege stadia kunt uh, keren van, van type 2-diabetes. En dat uh, verandering van levensstijl, uh, uh, zeg maar uh, in elk geval de enige complicaties kan uh, voorkomen. En ook uh, mensen in remissie, wat deze mevrouw ook zegt. En dus dat ze helemaal geen symptomen meer hebben. Maar dat is helaas vaak een uitzondering of, of van korte duur. Uh, het is dus heel moeilijk om type 2 diabetes te genezen. Het gekke is, met maagverkleiningen zie je soms wel de volgende dag dat mensen niet meer mogen spuiten, omdat ze hele lage bloedsuikers. Wat hebben. Wat zeg je nou, Maagverkleining? Ja, dat is een extreme therapie bij mensen die wat we noemen morbid obese zijn. Dus, bijna, dus dat ze eigenlijk... Uh, uh, bijna opgegeven zijn, Ja, ja dat, dat de kwaliteit van leven zo uh, afgenomen is... Dan, dan kan je een maagverkleining uh, uh, doen. En daarmee uh, de, de zijn die mensen... Uh, vallen vaak tientallen kilo's af en zijn vaak de volgende dag al insuline-onafhankelijk. Dus maar dat is, dat, we, is dat bij toeval ontdekt? Of, dat, is bij, dat laatste is of bij toeval ontdekt. kun je dat verklaren? Is dat verklaren? Uh, nou, je kunt wel verklaren dat als je minder kunt eten... dat je dan ook minder last hebt van, van, uh, hè, van de gevolgen overgewegingen van overgewicht. Maar wat we niet begrijpen, wat perfect klopt met mijn ontdekking in type 1... is dat je dus wel degelijk heel veel... Eindeltjes kunt hebben die insuline kunnen maken, maar dat ze het niet doen. tenzij je een rigoureuze ingreep pleegt. En dat is hier in Type 2 ook dus een rigoureuze ingreep. Maar ik heb collega's die dat hebben gedaan in Amerika, daar is het erg populair. En die man die is aan tweede jeugd begonnen, afgetraind. Maar dan, dan, dan, dan moet toch iedereen dat doen die dat doet? Nou, het? nee, want dat is echt. de mensen denken dat dat een, een, een, een, een, een kleine ingreep is. Nee, dat is dat dat dat niet. En dat nog het niet. Het is mee. ook gevaarlijk. Nee, dus maar ja. Oh, maar dan? voor een bepaalde groep mensen kan het een uitkomst bieden. Levensstijlverandering is, het echt, is echt de sleutel. om het te voorkomen. Maar ik zeg altijd, maar je kunt een oude hond geen kunstjes leren. Ik heb ook trek in een snack laat op de avond. Dus dat, dat is echt heel lastig. Maar dat is wel het geheim van de type 2. En daar heeft deze mevrouw uh, zeker uh, een punt. Natasja was dat. Uh, zonder korsjes... Dat is ook een twitteraar. Ik heb meer dan 30 jaar type 1 sinds ik 18 maanden oud was. Nu heb ik voor het slapen al nachtmerries. Ik weet niet of dat door dit gesprek komt of dat, dat die dat echt heeft. Kan dat, nachtmerries krijgen van diabetes? Nou, niet dat ik weet, nee. Ja, maar misschien dat hij het gewoon zo. Maar luister, ik leer elke dag en ik leer het meest van de patiënten. Ik, ik, mijn oren zijn, staan altijd open bij dit soort opmerkingen, maar dit is mij, voor mij nieuw. En ik denk niet dat het met de diabetes van Nee, nou... dat heeft misschien met het gesprek te maken dat hij denkt, oei, wat mij allemaal nog te wachten staat of zo, weet ik veel, weet ik niet. Uh, nou, we gaan naar de volgende bellen. Meneer Bossema. Ja, ik wil um, graag de volgende uh, vraag stellen. Ik heb um, de ziekte van Lijm. Daarna uh, heb ik type 1 gekregen, uh, aangetoond met C-peptide-onderzoek. Uh, uh, met wat, zegt u? Met C-peptide-onderzoek, dat zal ik roep al uh, begrijpen. Ja, ja, ja maar de ik, de weet, ik wil het ook graag begrijpen. Is, ik zal het zo even uitleggen, ja, maar het u vraag. maar product Bij de productie van insuline. Dus als je dat niet hebt, uh, als je het goed begrepen hebt, weinig hebt of niet hebt... dan uh, wordt er ook geen insuline geproduceerd in de better cellen. Nou, was, uh, en, um, uh, nou is het zo dat ik um, uh, door een intensieve behandeling met antibiotica de, de ziekte van Lyme, de uh, neuroborreliose, onder de knie heb gekregen. En op dat moment is mijn insulineafhankelijkheid uh, eigenlijk nul geworden. Ik heb eerst, spoed ik dus ongeveer 60 eenheden per dag. En nu al, sinds ik dus die borreliose onder de knie heb, ben ik insuline vrij. Dus ik spuit de ploom al. Uh, Tijdens geen insuline meer. En nou, mijn vraag is: uh, mijn vraag is nu: uh, is het bekend dat uh, Borrelia-spirogeet als individu, als organisme of de, de, de toxine daarvan... de beta-cellen zo kunnen beïnvloeden dat ze uh, geen insuline meer produceren. En als de ziekte dan op retour is en de ziekteverwijker weg is... dat daarna die beta-cellen weer in actie kunnen komen. Is dit uh, bekend, is dat onbekend... Nou, ik denk dat... Vertaal toch even hetzelfde. de vraag voor alle andere luisteraars. Ja, ik het zal moet proberen u, me corrigeren als ik het niet goed doe. Maar u heeft uh, de ziekte van Lyme ontwikkeld. Dat is een, een gevolg van een, een, een, een, een parasiet. Uh, Borrelia ja, uh, burgdorfi. Ja. Ja. En, en dat is ook een, een auto-immuunachtige ziekte. En daarbij ja. heeft u type 1 diabetes ontwikkeld. Dan moet ik even weten of u misschien ook pretnison of zo heeft moeten nemen. Om nee, nee, de, om, nee, nee. Okay. Want dat nee, nee, kan soms nee, nee. ook uh, pro, uh, diabetes. Symptomen geven. Oké, okay. nou, het, ik vind het een uitermate spannende uh, uh, uh, ziektegeschiedenis, want uh, u zegt eigenlijk: Ja, er is een, een, een ontspoorde afweerreactie ontstaan. Daar hadden ook de eiliches van last van, maar op het moment dat u antibiotica nam, uh, zijn die symptomen verdwenen. En dit past precies bij een, een zeer merkwaardige observatie. Uh, dat je darmflora een, een invloed heeft... En de, je darmen, moet je niet vergeten, is je grootste afweerorgaan. Dat, daar zitten ontzettend veel afweercellen in... omdat daar zoveel uh, uh, beestjes in zitten, ja. zeg maar bacteriën en zo. En, en daar moet je je tegen beschermen. Dus dat werkt ja, fantastisch. Ja, ja. En het is gebleken ja, ja. dat je met antibiotica... Uh, in proefdiermodellen uh, diabetes kunt voorkomen... of juist zelfs veroorzaken. Dus die darmflora is daar, waarschijnlijk zit de sleutel in uw observatie, dat door de, uh, dat de darmflora is veranderd. En toevallig zijn we deze maand net begonnen met het AMC, met een studie, waarin we, ja, u gelooft het waarschijnlijk niet, uh, uh, poeptransplantaties gaan doen. We gaan dus eigenlijk darmflora van gezonde mensen uh, implanteren bij mensen met type 1 diabetes. Uh, met mijn uh, collega vriend uh, Max van Nieuwdorp. En daarmee proberen we dan te kijken of we via het darm... ook het afweersysteem kunnen heropvoeden. Dat is iets minder riskant dan met antibiotica. Maar ik denk dat het dezelfde lijn van denken is. Het was niet bekend, er is niet een, een, een, er is niet een aantoonbare correlatie overigens. Dat was een deel van uw vraag tussen de ziekte van Lyme en type 1 diabetes. Maar het zijn wel beide auto-immuun aandoeningen. Dus daar zitten wel gemeenschappelijke componenten in. En ben je, ben je als je uh, gevoelig bent voor de ene... Auto-immuunziekte ook gevoeliger voor een andere? Uh, ja, je bent iets gevoeliger voor uh, andere auto-immuunziekten, maar bijvoorbeeld multiple sclerose mocht dat een auto-immuunziekte zijn, dan ben je juist tegen beschermd als je type 1 diabetes heeft. Dat zijn dus andere genen, andere erfelijke factoren die. De, die risico's bepalen. Maar wat was nou de vraag precies van meneer Bosma? Die, die nou, heb ik niet zo goed begrepen. Eén onderdeel van de vraag was... Is, wat is het verband tussen de, zeg maar, de ziekte van Lyme... of een de, de, de tekenbeet, zeg maar, feitelijk... en, en, uh, en de gevolgen daarvan... en uh, type 1 diabetes. Maar ik, probe, ik, ik, ik, ik maak een U-turn. Dit is weer een van die verrassingsobservaties. Hè? Dus de toeval, daar komen de belangrijkste ja. ontdekkingen mee. En ik denk dat de, uh, deze meneer... Uh, op een, uh, een hele mooie manier aantoont dat door het veranderen van je uh, mucosaal immuniteit, dus de afweersysteem in je darmen, dat je daarmee een impact kunt hebben op dergelijke ontsporingen. En daar heeft zowel de ziekte van Lyme als type 1-diabetes dan voordeel van. Ja, en hoewel ik het niet helemaal begrepen heb, heb ik toch het gevoel dat er nog een vraag niet beantwoord is. Is dat zo? Nou, nee. Uh, oh. ik, ik, ik, uh, ik ben heel erg tevreden gesteld. Oh. Want, uh, uh, ja, maar uh, maar met, ik zou u graag wat met, met, met, uh, beter, dan beter dan willen onderzoeken, ik dus, eerlijk gezegd. Want ik ben, ik ben <laughs> heel erg geïnteresseerd of wij uh, kunnen ontdekken... Hey, elke patiënt is uniek, maar elke patiënt heeft dus ook geheimen de, de, te, te bieden... die wij kunnen gebruiken om belangrijke uh, stappen ja, vooruit te maken. Dus als u contact ja, kunt opnemen ja, met uw behandelaar, ook. dan uh, ja. gaan we u verder bekijken. Ja, ja, nou, ja, ja, ja nou, ik... Uh, ik, uh, ik ben heel erg tevreden over hun antwoord. Uh, ik had nog één klein, heel klein vraagje wat voor al Zie, ik mensen het. denken heel erg belangrijk is. Uh, heel kort zal ik even vragen. Is het zo, als mensen weer jarenlang een normale uh, glucosespiegel hebben in hun bloed? Uh, normaal, zeg maar, uh, is het dan zo dat dan de bloedvaten, de conditie van de bloedvaten op de duur weer kan herstellen? Of die, uh, blijft de conditie. Altijd slecht. Nee, heb... Stel mogelijk van de conditie van de van de bloedvaten als de suiker. Spiegel weer normaal is. Ik heb begrepen van collega's die uh, daar meer verstand van hebben op het LUMC dat je als je de bloedgekozen weer normaal krijgt, bijvoorbeeld na transplantatie met alvleesklieren of, of eindjes van langerhand, dat daar de vroege complicaties, uh, waaronder bijvoorbeeld uh, hart- en vaatziekten uh, afnemen, dus inderdaad verminderen. Uh, en, en dus dat uh, de functie verbetert. Dus dat is inderdaad mogelijk. Dat is ook een van de drijfveren voor mij, om echt te zorgen dat we nou eerst die oorzaak ja. stoppen. Dan voorkom je ook, en kan je ook bestaande complicaties uh, verminderen. Ja, maar dat zou zo belangrijk zijn om te weten voor alle mensen. Is Absoluut. Zo, dat als je een heel goed de, de boel onder controle krijgt, kun je dan ook de verdere complicaties echt voorkomen, of ja. komen ze toch... Daar is het antwoord in de meeste gevallen ja op maar. Sommige complicaties zijn zo uh, voortgeschreden, daar kun je niks ja. meer doen. Ik herinner mij de eerste patiënt die wij genezen hebben met eindentransplantatie. Met wat hoor? Ja. Dus van een donor heb, hebben we uit de aflesklier eilandjes gepeuterd... en die geïmplanteerd in Brussel met collega Piepelheers. En die patiënt was genezen en die was euforisch, maar had sindsdien nog wel twee kleine amputaties. Dus dat vond ik wel enigszins confronterend. Dan denk je, ja, dan heb je dus... He, iets gedaan aan de oorzaak van de ziekte. Bijvoorbeeld een teen of zo, waar, ja. waar de bloedvaart okay. Ja, dat was zo ver uh, voortgeschreden. Maar dat, dat is gelukkig uh, steeds zeldzamer... omdat de behandelingen beter worden. Maar het, het toont wel aan dat uh, genezing soms een relatief uh, begrip is. Meneer ik Bossema, ik dank u wel voor het bellen. En, ja, ik uh, dank u ook. En neem, neem contact op dus, uh, met de LUMC of met wie dan ook... Uh, om, om in contact te komen. Ja, met uh, um. ja, ik, ja. Uh, ik, ik wil dat heel graag doen, ja. Ik, nou... Uh, ik Oké, okay, doe dat. Ja, um, Want er zijn meer mensen die zeggen, hoe kan ik aan dat onderzoek meedoen? Even kijken hoor, waar had ik dat nou? Uh, de, nee, in ieder geval zijn er mensen die zeggen, hoe, hoe kom ik bij dat onderzoek? Hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik ook... Uh, ik uh, denk dat het voor de meeste mensen ontzettend belangrijk uh, is... om, om uh, de ontwikkelingen goed uh, in de gaten te houden. En dat kan bijvoorbeeld door uh, de nieuwsbrieven van de Diabetesfonds in de gaten houden. Want die, dat zijn sponsoren, net als uh, de Juvenile Diabetes Research Foundation. Dat zijn twee organisaties, JDRF en Diabetesfonds, die uh, mijn werk sponsoren. En die hebben op allerlei nieuwsbrieven uh, uh, uh, uh, updates. En ook in het de blad van de patiëntvereniging, de DABC... Ja. En daar uh, worden regelmatig stukjes in gepubliceerd... waarin zo, mensen hoeven dus absoluut niet bang te zijn dat ze iets hoeven te missen. Maar ze moeten zich wel realiseren... wij kunnen op dit moment en mogen op dit moment geen mensen... Recruteren om aan onze trials mee te doen. Dus, even, dus het LUMC bellen en zeggen mag ik dokter roepen even? Nou, dat heeft geen zin. Vooral niet doen en waarom niet? Omdat we daarmee al alle tijd verliezen om aan die therapie te werken. Dus het is niet alleen uh, lastig. Het, het is ook uh, vertragend. Dus dat is in niemands belang. Zodra er iets is wat de moeite waard is om naar andere patiënten om aan andere patiënten te kunnen aanbieden beloof ik iedere luisteraar, dan zijn ze de eerste die het horen via dergelijke kanalen. Maar niet iedere luisteraar kan de eerste zijn, hè? dat is er maar eentje natuurlijk. Nou, oh, ze God. kunnen het tegelijk lezen. Uh, de, de, de, een van de mensen die vraagt, uh, kom ik in, aanraking of, uh, kom ik in uh, aanmerking voor een behandeling, uh, is Jeroen van Olven, die schrijft, ik ben 36 jaar, man, type 1 diabetes, pomp sinds 2002. Ga ik nog in aanmerking komen voor een behandeling, ah, 36 toch? Ik, ik kan even zeggen, ik hoop het. Ik kan, er ni ik kan niet in de glazen bol kijken, hoe, hoe het, hoewel het soms wel zo lijkt. Maar het, ik zou niks liever willen. Het enige wat ik kan zeggen is dat sinds wij dat nieuwe inzicht hebben... dat zoveel meer mensen nog eindjes over hebben... betekent dat dat we veel meer mensen... ook tientallen jaren na de diagnose nog kunnen helpen. Want tot die ontdekking in, in februari vorig jaar... Had zei iedereen, nee, dan is het al te laat, dan werkt het niet meer. En dat is dus een misvatting gebleken. Dus wij kunnen ook heel lang daarna nog wat doen. Maar wat wij ook hebben ontdekt, in diezelfde studie... is dat de ontstekingsreactie, het ontstekingsproces... dat die eiletjes vernietigt, ook nog steeds aan de gang is. Het is een chronische ziekte, dus je zult eerst de kraan moeten sluiten. Ja. En dan pas kun je die nieuwe eiletjes een kans geven. Goed, ik, ik denk dat wij gewoon geen plaat gaan draaien dit uur. Want er wordt zoveel gereageerd dat ik zoveel mogelijk mensen wil proberen te helpen. helpen In ieder geval dat we de vragen gaan proberen te beantwoorden. Uh, mevrouw uh, Rombach, nee even kijken. Mevrouw Viersma, die schrijft... Het werd me toch niet duidelijk of mijn 17-jarige kleinzoon... die zijn diabetes 1 haast lijkt te ontkennen... misschien toch in de toekomst behandeld zou kunnen worden. Moet hij dan bijvoorbeeld al in het LUMC patiënt zijn? Ik begrijp heel goed dat kinderen van 0 tot 5 jaar... te zijn tijd behandeld moeten worden... maar de puberteit ervaar ik als een grote dwarsligger om tot de ernst van de ziekte door te dringen. Die leeftijd is zo moeilijk voor deze jongeren... om kennelijk de ernst te begrijpen. Uh, punt. Dank voor een eventueel antwoord. Ja, ik, ik begrijp heel goed. De puberteit is ook een van de uh, moeilijkste fasen... om, om met de, een, een dergelijke ziekte doorheen te moeten komen. En uh, een van de dingen die wij ook hopen met onze therapie... stel dat we niet blijvend kunnen genezen... kunnen we misschien tenminste mensen door hun puberteit heen trekken zonder allerlei kunstgrepen. Dat zou ook al enorm... Maar hoe zou je ze er doorheen kunnen trekken? Nou, als wij de ziekte een paar jaar kunnen vertragen... dan... dan op de, de, de schoolgaande periode is enorm belangrijk. En hoe eerder je het in, als, als kind krijgt... hoe meer last je hebt op scholen. Want je hebt heel vaak... Uh, onderwijzers die met de beste bedoelingen meer aandacht hebben voor hun ziekte dan met hun leerprestaties. Als ze dan vragen hoe gaat het, bedoelen ze eigenlijk, zit je goed met je suiker in plaats? En ja. heb jij je rekensommetje goed gedaan? Dus je krijgt een, een, een onbedoeld niet de aandacht die je voor uh, het leren zou moeten krijgen. Dus als je dat kunt uitstellen tot je veel hè, de, op de middelbare school zit, of liefst later of überhaupt nooit. Dan heeft dat natuurlijk heel veel implicaties op op uh, ja je je ontwikkeling en en je kansen in het leven. Ja. En de puberteit is heel erg moeilijk. De... Het enige wat ik deze mevrouw zou willen uh, uh, um, adviseren uh, adviseren is dat het hoe moeilijk het ook is en, en hoe begrijpelijk het ook is... hoor Ik heb echt, echt respect voor mensen die, die, die, die moeite hebben... Met, met het accepteren van de ziekte. Uh, uh, uh, uh, we hebben nu in elk geval geleerd dat zo, hoe meer je best doet hoe meer kans je uiteindelijk zult hebben... dat als er nieuwe therapieën zijn, je er ook baat bij hebt. Het zou heel goed kunnen helpen om zo iemand te motiveren... om dan toch, hoe vervelend het ook is, ja. iets beter te zijn. Maar zij doen. zegt juist in die pubertijd ja. zien ze de ernst er niet van in... dus dan denkt die jongen, ik ja, kan nee. mij het schelen, dat onderzoek. Nee, ja, we zijn allemaal mensen, ik kan het me zo goed voorstellen. Ja. Ik ook. Nou ja, um, even kijken, wat gaan we doen... Paul aan de telefoon. Hangt al heel lang aan de telefoon, hoor ik net. Ik noem nog even trouwens Paul uh, Goeienacht. Ik noem nog even het nummer van mensen die ook willen bellen. Ik heb eerlijk gezegd niet zo'n zicht op het aantal bellers... maar wel op het aantal mailtjes en zo. Maar het nummer is in ieder geval 0800 1121 1121 Als u nog wil mailen, casaluna.ncf.nl. En voor de twitteraars hek je uh, Paul dus. Goeienacht. Goeienacht. Ik heb een paar jaar geleden in de krant een artikel gelezen in de wetenschapsbijlage... over de mogelijke heilzame werking van knoflook, bepaalde stoffen in knoflook op diabetes. En daarna er nooit meer iets van vernomen. Weet uh, professor dokter Roep daar misschien ook iets van. Uh, nou, het, het, het, ik ben blij dat u, uh, dat u belt en, en, en, en dit meldt, want... Uh, de... Helaas gebeurt het maar al te vaak dat er, uh, dat er dingen in de pers terechtkomen die, die, uh, die, die de tandestijns niet doorstaan. Het is zelfs al een keertje uh, beschreven dat er uh, 17 keer per jaar wordt beweerd dat er een genezing is van diabetes. En dat blijkt altijd in muizen te zijn. Dus er is heel veel in de pers... wat inderdaad helaas... niet uh, uh, uh, de belofte waar kan maken. Dus dat zijn valse verwachtingen. Dat knoflookverhaal heb ik ook gelezen. Ik weet niet of het waar is of niet. Maar uh, het kan heel goed... Een, een, een broodje aan blijken te zijn. En het is dus belangrijk... om, om studies eerst te kunnen herhalen... Uh, voordat we dat eigenlijk uh, moeten rondbezuinen. Maar dat blijkt nogal moeilijk in mijn, uh, in mijn vak. Oh. Dus het ja. kan heel goed zijn dat dat niet meer... Uh... Ik heb ook verhalen gehoord over kamelenmelk... Um, en daar schijnen wel echt heilzame werkingen in te zitten... dat wordt wel aan allerlei kanten bevestigd. Dat vind ik dan wel heel fascinerend. En waarom dat dan weer zo zou zijn, dat weet ik niet. Dus uh, et, et, et, et, et, ik, ik kan er het antwoord... Uh, moet ik erop schuldig blijven. Ik, ik, ik ben er geen uh, ervaringsdeskundige wat betreft de knoflook... maar het zou heel goed weer een van de vele... Uh, hypes kunnen zijn die, uh, die weer uh, verdwijnt. Mm. Oh, bedankt. Ja, bedankt voor het bellen, Paul. Joep. Goedenacht. Dag. Krijg hierin een, een, een tweet van Peter Kannen? Mooi interview met Bart uh, Roep bij Kaas Luna. Een compliment voor de luisteraars. Ontroerende reacties van patiënten die zijn inzet beter inschatten dan interviewer Drupsteen, schrijft hij. Oh, oh, oh. Goed. Oh, nou. We gaan uh, eens even kijken of er. Zijn er nog telefoontjes op dit moment? Of uh, aan dit telefoon niet? Maar we hebben wel allemaal mailtjes. Wat, ja, toch een plaatje. Ik had net gezegd van dit. Ja, nou, ja, we doen. doen. Nee, we, ik ga even door nog. Ehm. Um, Even kijken. Hoi laatst. ongeveer een jaar geleden kreeg ik de diagnose diabetes type 2... en sinds een half jaar krijg ik met voor min 500 milligram als medicijn. Wat doet dit middel precies? En in hoeverre heeft de dosis nog een ander effect? Ik ben 49 jaar. Ik probeer inmiddels zoveel mogelijk te lezen over de ziekte... en bijvoorbeeld mijn voeding te veranderen en stel vast dat nog niet zo e dat, dat nog niet zo eenvoudig is. Prangende vraag na het eerste uur. Wat doet vitamine D3 nu precies? Mijn arts geeft hier mij nauwelijks informatie over wat te doen. Wat voor onderzoek is er nodig om uh, meer over mijn lichamelijke situatie te weten te komen? Ik woon in Berlijn. Rits Mollema. Ja, het, het, het, dit zijn typisch vragen die buiten mijn uh, expertise vallen. Want het gaat om de behandeling van type 2 diabetes. En ik ben uh, immunoloog, geen ja. type 2 diabetoloog. Dus ik zou eigenlijk willen adviseren om vooral... Uh, de, de, de literatuur over type 2 goed in de gaten houden. Metformine is een middel dat zorgt voor een, een betere functie van de insuline. He, dus dan moet je het nog wel maken, anders kan het niet beter werken. Het kan heel goed zijn dat het ook nog een effect zou kunnen hebben... bij type 1-diabetes, maar... Uh, uh... Dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen. U, u geeft ook wel heel mooi aan dat eigenlijk de sleutel natuurlijk... bij type 2 diabetes in elk geval begint bij een leefstijlverandering. En u geeft ook meteen aan hoe moeilijk dat is. En daar heb ik ook heel veel sympathie voor. Het lukt mij ook nauwelijks om mijn kerstkilo's weer af te krijgen. Maar toch is dat een, een heel belangrijk aspect ook om de, om de symptomen van de type 2... maar daarmee niet de oorzaak in elk geval te verminderen. Oké, okay, aan de telefoon nu, uh, Annie Raap, goeienacht. Ja, goeienacht met Annie Raap. Um, ik ben 61 jaar, ik heb inmiddels 52 jaar diabetes. Dat is al een hele tijd. Um, ik heb een panktjastransplantatie gehad, tien jaar geleden. Ik heb de, toen drie jaar geen diabetes meer gehad. Dat, was een, dat klinkt heel geweldig... Maar dat was het niet, want ik kon niet goed tegen de medicijnen. Inmiddels is het uh, weer afgestoten. Maar uh, ik heb de volgende vraag. Als het mogelijk is om de eilandjes van Langerhans weer te laten werken... krijg je dan niet de situatie dat je een hypo- of een hyperglycemie... Uh, want ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat ik dan zou weten hoeveel ik nog zou moeten spuiten. Nee, dat is ook een belangrijk punt... Um Um, ja, u, u, it, it, it, it, ik wil nog even een ander aspect wat u aanvoert. Hè. De, bij veel uh, therapieën zijn bijwerkingen... inderdaad zijn de bijwerkingen van de medicijnen... voor sommige mensen uh, om, om de afweer te onderdrukken... om de afstoting te voorkomen... Ja. zo ondraaglijk dat het eigenlijk uh, in, niet, niet veel, uh, veel baat geeft. Dus dat, daar moet je altijd de, de kosten... Ba of de, de, de, de, de, de, de lasten en de... Baten moet je goed om elkaar af, uh, ja, afstemmen. Ja. Dat ben ik ja. heel met u eens. Um, uh, uw vraag was... Ja, het is inderdaad natuurlijk zo. Op het moment dat wij uh, uh, ervoor zorgen dat de bedcellen weer actief worden... dan moet wel helemaal opnieuw de insulinetherapie worden uh, ingeregeld. En dat is was het dan ook, ook niet zo dat, dat er momenten zijn... dat de alfisklier meer of minder gaat werken? Ja, nou de alflesklier. Het vreemde van de alvleesklier is, het is eigenlijk een spijsverteringsorgaan. En, en die ja. functie in de spijsvertering is onaangedaan. Die blijft gewoon werken. U bedoelt misschien de insuline? Functie? Ja, de insuline. Dat, dat die de ja. ene keer meer insuline afgeeft dan ja. de andere keer. Ja, dat gebeurt wel degelijk. En dat is ook het verraderlijke. Daardoor hebben we ons ook zo vaak vergist in de hoeveelheid eindelijk uh, uh, die nog werkte. Omdat, omdat dat eigenlijk ja. nauwelijks is te, te berekenen. Maar het, betek dus dan... het betekent wel... op het moment dat je dus die cellen weer aan de praat krijgt... dan betekent het ook inderdaad... dat je je insulinetherapie moet aanpassen... omdat je anders uh, te veel insuline spuit. En dat is ook gevaarlijk, zoals u weet. Ja, nou ja, daar ben ik wel mee op de hoogte. Ja. Um, nou, nou, dat is iets wat mij heel erg uh, uh, lastig lijkt. Namelijk als, je dan, uh, als die eilandjes van Langerhans dan weer insuline gaan produceren... dat je dan heel snel weer in een hypo raakt. Of als je niet precies weet uh, hoeveel insuline ze afgeven... dat je dan een hyperglycemie krijgt. Ja, nou, het, het, het, het, het, het, het geluk wil dat het al is aangetoond... dat als je een heel klein beetje insulinereserve hebt... omdat je dat zelf maakt dat ja. juist de hypo's al meteen enorm uh, uh, vermindert... en ook de complicaties uitstelt. Dus ik, ja, ja. ik begrijp uw vrees, maar ik denk dat we daar weer eens... een, een gelukje kunnen hebben die uh, uh, onze kant uh, toe Dus ja, ja. Uh, het, het zal mij niet weerhouden om het uh, toch te gaan uittesten. Maar we houden natuurlijk alles goed in de gaten... en we zullen proberen om uh, de bijwerking natuurlijk uh, te minimaliseren. Maar in de meeste gevallen blijkt juist dat het uh, eerste effect dat we zien op de hypo's is, minder hypo's. En dat is ik juist wat de meeste patiënten... Eh, ik weet niet of ik het daarmee eens ben... maar wat de meeste patiënten eh, eh, uh, het, het, het, de grootste zorg is. Dat nou, is. Ik ben op een gegeven moment met mijn auto in, uh, in een vaart gereden... vanwege een lage bloedsuiker. Ja, dat is een bekende, en... bekende uh, uh, uh, complicatie. En, uh, en uh, dat zijn typisch de dingen, daarom zeg ik ook vaak... Ja, genezing. Laat het nou vooral niet alleen maar het niet meer hoeven spuiten zijn. Maar het gewoon. Het nee, voorkomen van de hypo's. Het voorkomen. Ja. Het uitstellen van de complicaties. Voorkomen ja. van de complicaties. Laten we ja. de lat nou niet meteen te hoog liggen. Ik ga toch wel door om te proberen. Om de rest ook voor elkaar te krijgen. Maar het voorkomen dat mensen hypo's krijgen. zou al een enorme bonus zijn. En ja. dat is dus... de eerste, het, het, het laaghangende fruit... zoals ik dat dan noem. Nou ja, maar op dit moment heb ik een... een guardian, ik weet niet of jullie kent... Uh, dat is een apparaatje... wat de bloedsuiker aangeeft... en mij waarschuwt als ik te laag zit. En, en ik heb een hond... die mij waarschuwt als ik te hoog zit. <laughs> dus uh, En dat is ook wel ideaal, hè? Uh, wel of niet? Ja, ik vind ja. dat ideaal... D ja. Dat apparaatje, dat, dat, dat, zodra ik uh, een bloedsuiker beneden de vijf heb, heb dan gaat hij uh, ratelen. Ja. En ja het, dat hoor nee, het is absoluut zo dat ik krijg soms zelfs de vraag... bent u niet bang dat met al die nieuwe gadgets en pompjes en sensoren mijn werk overbodig wordt? Nou, dat ben ik bepaald nou, niet, maar ik ben het wel met u eens... dat de kwaliteit van leven van de patiënten enorm ja, dat verbetert... Is op het moment dat je dat goed kunt, uh, kunt meten, dat je gewaarschuwd wordt als je te hoog of te laag zit. Ja, ik ja. ben het helemaal met u eens. Ja, dat is werkelijk ideaal. Mevrouw Raap. Maar goed... Ik dank u wel voor het bellen. Oké, okay, prima. Bedankt. Ja, Dag. goeienacht. Er zijn veel mensen met een soortgelijke vraag... en die gaat erover dat ze willen weten... hoe je nou precies erachter kunt komen of je diabetes hebt. Wat is dan de beste manier? Als je, als je denkt van misschien, misschien heb ik het wel. De beste manier is denk ik om naar uh, de huisarts te gaan om, om uh, je bloedsuiker te meten. Dan, dan weet je het uh, zeker. Uh, maar uh, de symptomen, dat is uh, de, uh, uh, heel veel drinken, heel veel plassen, uh, hè, uh, stemmingswisselingen, allerlei, soms wat vagere hoofdpijnen. We hebben allemaal wel eens dat soort symptomen. Als we allemaal bij elkaar komen, gewichtsverlies enzovoort, dan is het het moment om eens. Uh, uh, bij de huisarts langs te gaan om te vragen of, uh, of die dat eens dus, uh, wil nakijken. Maar zouden we dat niet gewoon allemaal uh, eens in de zoveel tijd moeten doen? Ja, het is nou de, de, ik weet dat het Diabetesfonds zich uh, erg inzet... om de 200.000 onbekende diabeten op te sporen. Dus blijkbaar lopen er dus nog heel veel mensen rond in Nederland... die het niet doorhebben dat ze eigenlijk uh, hun bloedsuikers niet goed kunnen regelen... met alle mogelijke gevolgen van dien. Dus het is echt wel zaak om daar alert op te zijn. Even kijken. Uh, mijn vrouw heeft diabetes, schrijft iemand. Uh, uh, type 1, zij heeft een insulinepomp, maar krijgt het niet onder controle. Heeft u tips? Het is 34. Nee, hier moet ik heel eerlijk zijn. Dat is weer zo'n speciale tak van sport in de diabetologie... dat ik daar niets over durf te zeggen. Ik, ik, ik hoor het vaker. Er zijn zelfs mensen die van pompjes weer teruggaan naar, naar spuiten... Uh, daar moet toch echt de diabetesverpleegkundige... dat zijn mijn echte helden... Uh, en, en de, en de, de internisten, de endocrinologen... die zullen u daarin moeten adviseren. Ik probeer juist te voorkomen... dat die dat... gebruikt moet worden. Ja, precies. Uh, een, een mailtje van Ilonka Rebergen. Goedenacht, er werd in het eerste uur gezegd... dat je een goede onderzoeker bent als je iemand met DM1 krijgt... die je hele verwachtingspatroon omvergooit. Ik weet niet of dat gezegd is. Toch? Dat kan ik me niet herinneren. Nee, nee. Nou goed, dan ga even door. Nu ben ik ook iemand die niet in het plaatje past voor wat betreft symptomen. Ik heb een aantal diabetesverpleegkundigen versleten... en ben heel erg gefrustreerd geraakt... dat zij mijn behandeling maar per se in een hokje willen duwen. Ondanks het feit dat blijkt dat hun adviezen niet helpen. Ik ken mijn lichaam en voel de reactie van mijn lichaam op mijn behandeling. Zo geloofde mijn verpleegkundige niet dat ik in de eerste helft van de nacht... hypo's krijg en niet pas na drie uur s'nachts. Zoals bij de meeste mensen. Kunt u aangeven waarom deze houding bij zoveel behandelaars leeft? Nou, ik begrijp heel goed de behoefte bij ieder mens... om zaken te kunnen ordenen. En wat zou het handig zijn als we heel makkelijk konden zeggen... u heeft type 1, 2, uh, 5, 6, 7 als dat bestond... Hè, dat je dan, en dan precies wist welke behandeling daarbij zit. De nieuwe inzichten, dat was ook heel duidelijk bij onze eigen uh, uh, ontdekking uh, uh, vorig jaar... elke patiënt is uniek. Geen één patiënt lijkt op de andere wat enorm veel uh, impact heeft natuurlijk op de behandelaren. Want die, die moeten dus elke patiënt eigenlijk lezen... en op basis daarvan hun therapie uh, uh, uh, aanpassen. En dat is ontzettend moeilijk. Ik begrijp de frustratie, maar ik hoop ook dat u als patiënt begrip heeft... over de... Uh, hoe moeilijk het is om dat precies te kunnen lezen... en ook de onderscheiden te maken. En Geen, geen patiënt is gelijk en we proberen zoveel mogelijk patronen te herkennen... maar uh, ja, we zullen nooit perfect zijn. Dat is ook een van de redenen dat het ons niet lukt... om bij 80% van de mensen met diabetes uh, de juiste therapie te kunnen, uh, te kunnen ja. bieden. Een ja. reden te meer voor mij om te kijken of ik dan niet uh, kan genezen. Meneer Venema aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Professor Rub, eh, ik wil proberen eh, het verhaal een beetje te verbreden. Eh, want u bent immunoloog. Eh, en diabetes kan eh, op zichzelf, u sprak zelf al eh, over allerlei symptomen tegen andere bellen net... ...kan op zichzelf weer heel veel andere ellende veroorzaken in je lichaam. Eh, dat heb ik meegemaakt. Een paar jaar geleden werd bij mij vastgesteld... Uh, ...dunne vezelneuropathie. En uh, waarom niet direct diabetes is vastgesteld... ...met de enorme hoeveelheid de bloed die ik afgegeven heb, dat weet ik niet, maar goed. Daarna moest ik uh, in het AMC uh, allerlei uh, uh, biopten afgeven, et cetera. Uh, en pas na een half jaar werd ook diabetes vastgesteld. Toen wilde de neuroloog toch nog weer de een test doen... Nou, uitgebreide test. Diabetes 2 uh, was ongeveer een waarde van, van 14, geloof ik. Nou, bekende verhaal, met solmine. Maar toen kwam ik terug bij de, bij de neuroloog en die zei... Eureka, nou hebben we eindelijk de oorzaak. En ik zei, ja, dat is mooi. Uh, maar nu? Ja, dat weten we niet zo goed. Er uh, schijnt nog heel weinig bekend te zijn over de ziekte... Uh, maar goed, het verschijnsel uh, diabetische neuropathische pijnen... Dat, uh, dat zal de professor wel, wel bekend voorkomen in ik aan. Ja, dat klopt, ja. Is daar door u nu iets sinners over te zeggen? Want op dit moment uh, word ik uh, behandeld. De, de, de diabetes is dus onder controle, redelijk, met metformine. Uh, die is uh, weer redelijk op, op waarde 6 uh, gemiddeld. Op maanden. Maar... Uh, ja, die neuropathische pijnen zijn verschrikkelijk. Ik, ik kan niet meer lopen. Het uh, uh, zit echt in de onder, onderbenen en in de voeten. En uh, ja, dan word je behandeld met Pettison, met metadon, met, met, met, met, met morfine. Ik weet het allemaal niet. Met bijverschijnselen en bijwerkingen. Kortom, kunt u daar iets over zeggen over die diabetische neuropathische pijnen? Nee, dat kan ik helaas niet. Ik ben wel bekend met het uh, fenomeen. Maar um, uh, waar uw vraag ook uh, uh, heel erg de nadruk op ligt, is hoe complex en, en, en heterogeen de ziekte eigenlijk is. Er zijn, er zijn weinig ziekten waar zoveel verschillende disciplines zich bezighouden. voeddokters, neurologen, ja. uh, uh, uh, nefrologen, nierdokters, enzovoort, immunologen. En elk kijken we van een bepaalde hoek naar de ziekte. En ik kijk het vanuit de oorzaak van de ziekte. En ja. kan me dus helaas niet voldoende bijlezen om de, de problematiek die u nu schetst, om daar iets zinvols over te zeggen. Maar het is wel belangrijk voor de luisteraars, dat ze uh, begrijpen hoe, hoe, hoe complex het is en hoeveel aspecten er eigenlijk aan zitten. Nogmaals, mijn eigen uh, missie is om te voorkomen dat dit soort complicaties ontstaan hè, en om het uit te stellen. Uh, als ze op het moment dat ze er zijn, dan komt het helaas in een ander uh, expertisegebied terecht. Ja, precies. Ook al is dat op zichzelf de diabetes onder controle. Ja, dan blijf je toch zitten met. Ja, waarvan de neuroloog dus dacht: van nou, dat is de oorzaak. Maar ja, dat, dat heeft wel met elkaar te maken, begrijp ik. Uh, van diverse artsen. Maar ja, daar is dan toch niks aan te doen. Nee, het is ook niet zo dat in alle gevallen, op het moment dat de bloedsuikers weer goed zijn. de complicaties dus verdwijnen. Hè? Dat, dat, ze kunnen verminderen enzovoort, maar dat ja. is niet echt iets van uh, een, een, een zekerheid. Meneer maar... Venema, ik wil, ik wil graag, omdat wij nu, nu ja, toch niet. Zeker. Niet, uh, to, uh, bedankt, bedankt, hoor. Ja, en zeer bedankt voor het bel ook. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Uh, mevrouw Sandberg heeft gebeld. Uh, niet zozeer om in de uitzending te komen, maar wel om een vraag te stellen. Uh, wat is zwangerschapssuiker? Ja, zwangerschapssuiker is een, een, een, een heel, uh, voor mij, merkwaardig fenomeen. Het is, uh, tijdens de zwangerschap neemt de, be, uh, uh, de uh, zeg maar, de behoefte aan insulines uh, neemt, uh, toe... En uh, het, het vreemde is, normaal gesproken zal iemand dan, uh, een, een, een, een, een zwangere vrouw, meer uh, insuline producerende cellen maken. En dat is een mysterie, want we hebben altijd gedacht: die kunnen niet opnieuw gemaakt worden. Maar bij zwangerschap gebeurt dat dus wel. En overigens, bij uh, dikke mensen, gebeur, zonder diabetes, gebeurt dat ook. Dus we kunnen blijkbaar wel nieuwe bedcellen maken als dat nodig is. Uh, alleen bij mensen die. Subklinisch, dus niet herkenbaar al een, een, een, een, een, in, een, een ziekte aan het ontwikkelen zijn. Kan dat net de druppel zijn die de emmel doet overlopen, die zwangerschap? Dus dan heb je tijdelijk. Heb je... Uh, uh, ben je insulineafhankelijk of moet je, moet je pillen nemen om de insulinefunctie uh, te, te verbeteren? En na de zwangerschap uh, gaat alles weer goed, maar in, in veel gevallen zal het uiteindelijk toch wel leiden tot het uh, ontwikkelen van type 2 diabetes. In sommige gevallen is het juist de druppel, de zwangerschap de druppel, die de type 1-diabetes uh, laat manifesteren. Dat we dus eindelijk de, de ziekte herkennen. Omdat dat net te weinig. Uh, Bette cellen over zijn, insuline-producerende cellen over zijn. om in, in, aan de insulinebehoefte te voldoen. Dat, dat, door die zwangerschap het meten. Maar in de meeste gevallen is het een, een, uh, een, een, een voorbode van type 2-diabetes. Oké. Okay. Een vraag, weer een mailtje. Na totaal onverwacht komt hij ooit verwacht. Een hartaanval? Ik was 65, mankeerde nooit iets. En vier bypasses verliet ik het ziekenhuis met een sloot pillen. Je bent totaal overdonderd en slikt braaf. Omdat ik daar verschrikkelijk van aankwam... wendde ik me op advies van mijn huisarts tot een internist. Die stelde de pillen bij. Toen ik bij mijn huisarts nieuwe recepten moest hebben... hoorde ik dat ik diabetes had. Want de internist schreef me mee met formine voor en ik wist niet dat ik die pillen slikte... omdat ik suikerpatiënt was. Ik schrok daarvan. De internist had me dat niet verteld. Overigens een schat van een internist waar ik me waardig behandeld voel... en die niet alleen maar op haar computer kijkt als ik tegenover haar zit... maar mij rechtstreeks in de ogen kijkt. Ik ben nu een vrouw van 72, mankeer eigenlijk nog steeds niet, zo voelt dat. Doe en kan alles, maar weet dus ook nog niet officieel... of ik één of twee heb. Welk advies geeft dokter Roep mij? Nou, ik ben allereerst blij dat uh, de behandelaren ook uh, de waardering krijgen die ze verdienen. Uh, in dit geval, het, het is gewoon ontzettend moeilijk om een goede behandeling te kunnen bieden. En het is vervelend dat het niet goed gecommuniceerd was... dat daar ook nog een, een, een, een bloedsuikerprobleem uh, bij zat. Ik, denk, ik weet niet of er een oorzakelijk verband is tussen de, de, de hartklachten en de diabetes. Dat betwijfel ik. Uh, het kan gewoon, uh, zeg maar, los van elkaar uh, zich hebben ontwikkeld. Uh, ik kan alleen maar zeggen, uh, overleg goed met de diabetesverpleegkundige... of de internist, of de behandeling, uh, wat er echt aan de hand is... en hoe de behandeling maximaal kan worden. Maar ook hier geldt weer, dit is weer een aparte tak van sport binnen de diabetologie... waar ik als immunoloog uh, een geïnteresseerde uh, uh, buitenstaande. buitenstaande ben. Ja. Ja, goed. Aan de telefoon nu, Marjan. Ja, goedenavond. Uh, je spreekt met Marjan van de Roer Weert. Uh, in de familie van mijn moeder komt uh, diabetes ons ja, behoorlijk veel voor. En nu heb ik de vraag, uh, hebben wij als uh, nichten uh, kans ook om op latere leeftijd diabetes 2 te ontwikkelen... Uh, uh, ja, ik heb al in, door de gesprekken gehoord dat u uh, immunoloog bent, dus uh, meer weet van de T-cellen dan, dan van, de, van de denk ik van de uh, ja in, van, van überhaupt van de, van de hele problematiek die om uh, diabetes heen hangt. Maar uh, is het nu zo dat het in één familie dus veel meer voorkomt, deze ziekte? Ik ga ja, even... toevallig ben ik ook uh, stiekem geneticus. Is dus dat mijn andere hobby? Daar heb ik het uh, eh, eh, vandaag niet over gehad. Maar uh, type 2 diabetes is veel erfelijker dan type 1 diabetes. Dus dat, dat uh -huh. komt veel vaker in families voor. Uh -huh. um, uh, maar het, het, het, de, de, de, de, de, het is heel moeilijk om daar een kansberekening op te maken... wat, wat de kansen zijn. Het is wel zo, hoe verder je afstaat... Hè, dus u bent, uh, een nicht is derde graad, dan is de kans al zeer veel kleiner. Bij type 1-diabetes zijn die getallen heel duidelijk. Hè, die hebben ongeveer 5% kans op diabetes type 1... als een vader, moeder, broer of zus het heeft. Maar het mm -hmm. wordt al 1% als het een opa of oma is. En mm -hmm. het wordt nog minder als het neven of te zijn. Dus het zijn hele kleine uh, kansjes. Maar mm -hmm. ja, wat betekent dat denk ik altijd? Het maakt mij niet uit of ik één op de duizend ben... of uh, één op als de tien. Hebt, als ik dan het dan krijg, het. als je het hebt, dan heb je het. Mm -hmm. Maar uh, u, u in, in uw geval, het, uh, uh, ne als neef of nicht... is het bijna gelijk aan de algemene bevolking. Ja. hangt het meer af van uw levensstijl... dan van de erfelijkheid, of u het gaat ja. krijgen of niet. Ja, dan nou had ik nog een tweede opmerking. Zij kreeg ook een baby die na een korte tijd... het kind is, heeft maar twee maanden geleefd, geloof ik... Um, is toen aan ja, een soort wiegendood uh, gestorven. Het was een gezond kind bij, uh, bij, de, bij de geboorte. En uh, ja, het was een mooi kind. En dan denk je van, jeetje... Uh, uh, kan het nu ook zijn dat een, een moeder die type 1 heeft, een baby krijgt en in een wiegje ligt, um, ineens een tekort heeft van suiker en, en uh, um, overlijdt en komt dat meer voor. Want je vraagt je wel eens, ooit wel eens af van waarom komt er zoveel wiegedood voor? En uh, dat het zo'n fenomeen is waar ze nog steeds geen antwoord op weten. Oké, okay, Marjan, bedankt. Even naar het antwoord. Ja, nou, de relatie tussen wie wiegedood en type 1 diabetes ken ik niet. Ik weet wel dat de kans op diabetes met een diabetische moeder kleiner is... dan wanneer de vader diabetes heeft. Dus er zijn manieren waarop moeders juist de ziekte voorkomen bij hun, hun kinderen... in plaats van het risico verhogen. Dus laat dat... In ieder geval uh, wat rust geven in, in, in, in die zin. Marjan, ik dank je wel voor het bellen. Goed, dank je. Goeie, Goedenacht dag. Nog één mailtje kunnen we denk ik doen. Uh, diabetes. Type 1 is vastgesteld een jaar geleden bij mijn neef... die inmiddels 13 jaar is geworden. Voor deze jongen zou dit bericht van de mogelijkheid op genezing... al kunnen bijdragen aan de acceptatie en verwerking van de diagnose. In de puberteit en anders zijn dan anderen... is in deze tijd niet zo makkelijk. Een geweldig vooruitzicht ook, al begrijp ik... dat niet iedereen hiervoor in aanmerking komt. Mijn vraag, weten de internisten en kinderartsen in de regio's... aan welk criterium iemand moet voldoen? Volgt de automatische uitwisseling en verwijzing als men hier aan mee kan doen? En wat is de leeftijdsgrens mocht er toestemming komen? Goed van Nina, succes met de voortgang van het onderzoek. Heel kort, want we hebben Ja, nog belangrijke vragen. Uh, wij weten zelf nog niet wat de criteria zijn. Dat is eigenlijk het, het, het, het kortst mogelijke dus, antwoord. Dus de di Diabetesfonds in de gaten houden de site. Ja, vooral de Diabetesvereniging en het Diabetesfonds uh, volgen... wat betreft de ontwikkelingen en dan mist u niks. Goed, ja, het zit erop. Uh, ik zei het al, veel tweets en uh, mailtjes en ook bellers... hebben we niet kunnen beantwoorden. Of vragen hebben we niet kunnen beantwoorden. Maar zeer bedankt voor het mailen. En uh, ja, Bart Roep, natuurlijk zeer bedankt voor de antwoorden. Twee uur hier te gasten. Volgens mij heeft dat heel veel mensen uh, geboeid. En mij in ieder geval. Dankjewel. Ga ik nog even vertellen dat Lex Bolmeijer maandag in Kazerloena praat... met Paul de Beer, directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. De werkloosheid neemt toe, wordt 2013 het jaar van de angst... of zijn er maatregelen te vinden om mensen aan het werk te houden. Dat dus aanstaande maandag in Kazerloena. Zometeen hier op de zender Nora Romanesco... Die er heel veel zin in heeft, zo te zien, met woord van de VPRO. Ik wens je veel plezier bij haar en wat mij betreft graag tot volgende week. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.